In Europa en de VS is het gebruik van antibiotica in de veeteelt beperkt. Het mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om de groei te bevorderen. In China gelden zulke beperkingen niet.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 De Nederlandse Argentijnse piloot Julio Poch heeft voor de rechtbank in Buenos Aires verklaringen van anderen voorgelezen waaruit volgens hem blijkt dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten tijdens de laatste Argentijnse dictatuur. Poch las verklaringen voor waaruit zou blijken dat hij jachtvlieger was en geen transportvliegtuigen kon vliegen. Die werden gebruikt om tegenstanders van het regime in zee te gooien. In Belgrado is een vroegere naaste medewerker van Radko Mladic overleden. Oud-generaal Milan Gvero overleed aan complicaties bij een beenamputatie, meldt de Servische omroep B92. Gvero was onder Mladic plaatsvervangend commandant van de Bosnische Serviërs. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde hem tot vijf jaar cel voor het vervolgen en verdrijven van moslims uit Srebrenica. Omdat Gvero na zijn veroordeling werd vrijgelaten, tekende het tribunaal beroep aan. In die tijd overleed Gvero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 Met Maarten Dallinga. Welkom terug. Zometeen het succesverhaal van wintersporters.nl. Volgens de oprichters de grootste wintersportwebcommunity van Nederland. Wat kunnen we daar allemaal vinden? En heeft Martijn van Erp, de initiatiefnemer, misschien ook nog wintersporttips? Dat zometeen. Feel my love van Eddie Krand. Dagelijks bezoeken op dit moment tussen de 70 en 80 mensen... de website wintersporters.nl. Het is volgens oprichter Martijn van Erp... de grootste wintersportwebcommunity van, community van Nederland. Martijn. Goedenacht, Martijn. Goeiedacht. We gaan praten over het succes van de website. Is dit de periode met de meeste bezoekers... Um, ja, we zitten nu rond de voorjaarsvakantie, dan zie je wel de absolute top. Hè? Ja. Rond deze weken gaan natuurlijk de meeste mensen op wintersport. Ja, zo'n half miljoen Nederlanders. Dus, de, ja. dus bij jullie dus ook uh, de top? Ja, het is de absolute top. Eigenlijk zie je ook, dat is eigenlijk best wel raar, is dat na die voorjaarsvakantie ook wel echt de interesse van Nederlanders voor wintersporters, uh, van Nederlandse wintersporters flink inzakt. Terwijl eigenlijk in maart ook nog prachtig prachtige skiet, uh, kan worden. Mm. ziet dat echt een heel klein gedeelte van de Nederlanders dan gaan. Dus je hoeft niet per se nu in die drukte, je kunt straks ook nog uh, prima in maart, zeg jij? Ja, zeker, zeker. Ik denk wel misschien een van de grootste misverstanden is ah. van, van uh, wintersporters dus die denken namelijk dat, uh, dat in maart uh, de bloemetjes alweer langzaam gaan groeien in de Alpen. Maar ja, ik denk niks is minder waard. Zelfs in april kan je nog prachtig skiën. Een nou, goede tip. Uh, op jullie website vinden we meer tips. We vinden skigebieden uitgelicht met al informatie, tips over materieel, uh, een groot forum. Waar kijken mensen nou het meest op? Waar, waar, naar, waar, waar wordt het meest op geklikt? Ja, uh, de gebiedsinformatie is wel echt het grootste gedeelte van de site. Dus uh, mensen die eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe bestemming. En Nederlanders zijn heel erg geori geori georiënteerd tot het op iets nieuws uh, vinden. En uh, dat doet het wel het best. En, en wat is dan uh, populair qua gebied? Um, ja, Nederland zijn het op, uh, traditioneel vaak ook Nederlandse bestemmingen die het goed doen. Oostenrijk blijft natuurlijk altijd het favoriete land. Maar het zijn bestemmingen als Iskol, uh, Gerloos, uh, Westendorf. Vaak echt een bekende bestemming. Ja. Maar je zegt mensen zijn ook geïnteresseerd in nieuwe dingen. Ja, en wat je wel ziet is dat, misschien zoals het met alles is, dat wel die echt grote bestemmingen ook steeds groter worden. Uh -huh. Dus je ziet vaak veel mensen weer switchen tussen, uh, tussen de grotere bestemmingen. En dat de kleine bestemmingen wel een beetje links uh, blijven liggen. Dat is eigenlijk wel zonde. Ja, waarom vind je dat zonde? Ja, eigenlijk is dat natuurlijk wel een beetje wat echt authentiek wintersport is. Hè? Mensen uh -huh. hebben het heel vaak over gemutelijkheid, Want je ja, eigenlijk ziet is dat... Grote skigebieden steeds groter worden. Hè. Er worden enorme verbindingsliften gebouwd. Mm -hmm. En die skigebieden doen het beter en beter. En eigenlijk zie je dat de kleine skigebiedjes het vaak heel moeilijk hebben met overleven. Dus uh, in Zwitserland zijn dit jaar een skigebied of drie of vier niet meer opgegaan deze winter. Mm. En dat komt eigenlijk omdat je echt ziet dat wanneer je geen schaalvergroting hebt, niet een enorme uitdaging aan mensen, aan pistes, dat mensen gewoon wegblijven. Dus de industrie is hard uh, wat dat betreft. Uh, de industrie is echt wel hard. Zeker in de, in de Dus Mensen willen steeds meer vermaak hebben. Liften worden steeds. Het comfort? Uh, het comfort, ja, absoluut. En mensen lopen ergens eh, dus Snellere Liften vindt, vindt ja. iedereen heel leuk. Maar ja. uiteindelijk is iedereen rond een uur of twee misschien alweer klaar met skiën. Ze dus willen mensen gaan ook nog een mooi zwembad erbij. En uh, ja, als je daar niet mee gaat, dan, uh, dan ga je het verliezen. Maar je zegt bijvoorbeeld die gebieden dan in, in Zwitserland. Die dan, uh, waar de, de, de, de skigebieden uh, niet meer open gaan. die hebben eigenlijk meer charme. Die hebben eigenlijk geen, sorry? Meer charme? Uh, nee, ja, nee, in principe zou je het zo kunnen zeggen. Dus, dus daar moeten we dan eigenlijk wel naartoe. Noemen ze een van die uh, gebieden. Uh, ja, ik, ik denk dat er heel veel kleine gebiedjes zijn die het ook in de komende jaren moeilijk gaan hebben. Um, uh, kleine gebiedjes als uh, um, Kroosters, Walsertal in Oostenrijk, daar hebben we weinig mensen ik, van gehoord. Fontanella, fascina dat zijn gebiedjes uh, rond de 20 kilometer pistes en daar komen eigenlijk steeds minder Nederlanders. Ja. Um, en ook steeds minder Duitsers, want Duitsers zijn ook echt heel erg georiënteerd op kilometer pistes. En dat is echt zonde. Jullie website uh, wintersporters.nl is een kleine tien jaar geleden door jou opgericht. Heb je ooit, uh, had je ooit verwacht dat het zo groot zou worden? Nee, nee, zeker niet. Ik heb totaal niet gestart met het idee dat het een grote website moest worden. Het was eigenlijk gewoon echt puur voor passie dat ik het deed. Hoe, hoe verklaar je de populariteit? Ja, ik denk gewoon simpel dat we gewoon uh, de juiste dingen willen doen. Ik heb altijd gewoon het idee gehad is dat je een, um, een website zou willen hebben die, um, die gewoon eerlijke informatie toont over bestemmingen. En dat was eigenlijk toen... Dat was er niet. Hmm. en uh, nou, je zag dat het eigenlijk gewoon direct aanpakte. Dus we vroegen gelijk ook mensen om uh, op bezoekers om een prominente rol erin te spelen, dus om ervaringen te delen over bestemmingen en bestemmingen te beoordelen op allerlei vlakken en we zagen dat dat heel, uh, heel snel afging. Uh, Weet je nog de dag dat je die website opende? Kun je je dat nog herinneren? Uh, ja, ik denk dat het ergens was. Volgens mij is die officieel geopend op 28 juli. Ergens midden in de zomer, hm. een jaar of negen geleden. Dus, uh, uh, hoe, hoe, bedenk je, hoe bedenk je zoiets in de zomer op een 28 juli, nota bene? <laughs> ja, ik denk dat dat wel natuurlijk het mooiste is. Ben je gek, is, gek of zo? Gewoon. Nou <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> ik denk je, dat je dat vaak eigenlijk... voor gek verklaard? <laughs> ja, ik denk dat heel veel mensen me toen ook voor gek verklaren. Yeah. Weet je, dat is ook wintersport. Ik denk dat het, het is een vakantiesoort is, uh, natuurlijk. Hè. Het is eigenlijk helemaal geen sport. Yeah. Um, dat, dat het. Ja, de, de, de vakantiesoort is waar zo extreem veel passie bij komt kijken. Dus ik ben het op een wat latere leeftijd gaan doen. Uh, en uh, ja, is zo'n extreme passie ervoor opgebouwd... dat ik in de zomer gewoon niet wist wat ik moest met mijn leven... behalve over wintersport denken. Dus iedereen ja, denkt nu, hè, nu uh, van laat die lente nou komen... Uh, terwijl jij zoiets hebt van de winter kan niet lang genoeg duren. Nee, de winter kan zeker niet lang genoeg nee, duren. Ik denk dat je als het, het de half... Half mei kan je nog geweldig skiën. En, uh, ja. Eigenlijk begint het pas nu. Nu gaan we een mooi weer krijgen. En uh, de mooie tafereeltjes. Ja. Weet je, lekker lekker najaarszonnetje erbij. Uh. Maar, maar hoe komt het dat je zo ontzettend gepassioneerd bent? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat wintersport gewoon iets is. Weet je, je hebt er een klik mee of je hebt het niet. Dat is ook het mooie aan wintersport. Hè? Er zijn genoeg families of groepen of vrienden die op wintersport gaan. Waarvan de helft zegt: nou, ik ga lekker uh, naar de zomer, uh, naar de zomerzone. En naar de winterzon uh, en ik blijf ver weg van die sneeuw. Maar je hebt een klik ermee of niet. Hè? Het is lekkere berglucht. Uh, dus je bent. In ieder geval bezig. Hè. Dus ik, Het is voor veel mensen... Het is misschien niet echt een sport, maar uh, je, bent, je bent gewoon goed gezond bezig. Ja, als dat een klik heeft met je, dan, uh, dan pakt u het een sportje vast. Maar waarom, waarom heb jij daar zo'n ontzettende klik mee? Ja moeilijk. ja, moeilijk. Ik weet het niet. Ik ben <laughs> altijd heel erg in de breedte geïnteresseerd in um, hoe dingen in elkaar zitten... en waarom bijvoorbeeld een bepaald skigebied een succes is. Waarom heel veel Nederlanders daarin gaan en dat niet. Dan ja, heb nou, je het dat... echt over de industrie... En, en... Ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd in het verhaal. Erachter. Misschien zelfs de sociologie. Ja, misschien ja. wel. Eigenlijk is dat met wintersport wel echt aanwezig. Ik denk ja. dat heel veel mensen daar niet bij stilstaan. Maar bijvoorbeeld een feit is dat Westendorf al jarenlang de nummer één bestemming is voor Nederland. Het heeft gewoon puur te maken met de geschiedenis. En uh, er komen alleen maar Nederlanders bij. Hè? Heel veel Duitsers zullen die bestemming niet in. En uh, ja, dat vind ik altijd heel interessant. Waarom soort zo dingen nou groeien? Ja. En jij kunt inmiddels leven van je website? Uh, ja, ja. Inmiddels uh, gelukkig het voorrecht dat dat kan, ja. en, en sterker nog, niet alleen jij, maar ook nog een aantal collega's, een stuk of zes. Ja, ja dat klopt. Dus de, wat dat betreft is het gewoon heel leuk. We kunnen gewoon iedere dag bezig zijn, allemaal met onze passie. Het zijn allemaal... En het hele jaar we... door? Ja, dus uh, voor ons begint uh, langzaamaan, dan gaan we alweer nadenken over het volgende seizoen. En dan gaan we de hele zomer dan door leuke dingen bouwen. We hebben onder andere ook een tijdschrift... Uh, um... Uh, we hebben ook allerlei apps uh, om de sneeuwhoogtes te checken bijvoorbeeld. En die bouwen we allemaal in de zomer. En, en jij verdient dan geld aan, aan de advertenties neem ik aan? Ja. En wintersport is natuurlijk luxe. Is, is, het dan, is het dan ook goed boeren? Nou, in principe is het, uh, en daar, dat is gewoon waarvoor we kiezen. Hè. We zeggen gewoon gaan we liever met een leuk team aan de slag. Um, omdat het gewoon eigenlijk kan omdat wintersport te heen. Mensen geven gewoon veel uit op hun bestemming. Als we daar een klein graantje van mee kunnen kiezen. Pakken, dan kunnen we dit gewoon doen. Dus uh, ja, dat kan zeker. Maar ik vroeg of het goed verdienen is. Nou ja, goed verdienen, denk ik wel. Weet je, als je er echt rijk mee wil worden, dan moet je dit niet doen. Dan, uh, dan moet ik het gaan doen zoals zeg maar alle oude stel uitgevers in deze markt deden. Hè, voordat ik ooit een keer met die website begon. Dan moet je gewoon heel plat uh, een plat model gaan neerzetten. En dan moet je gewoon mensen gaan adviseren om naar bepaalde bestemmingen te gaan. Ja. En uh, uh, dan kan je zeker echt goed boeren. En wij kiezen gewoon voor een ander model en dan, we hebben het zeker niet, uh, niet slecht. Maar uh, we kiezen er wel voor gewoon om een zo eerlijk mogelijk iets neer te zetten. Maar het is nu wintersportseizoen. Je bent helemaal gek van, van de wintersport. En jij zit gewoon in Nederland. Ja, nou ja nu wel hoor. Overigens uh, is het wel echt heel veel heen en weer reizen. Oh ja, okay. dus, ik denk, dus ik denk dat ik een dag of 50, 60 per jaar in sneeuw sta. En uh, dat is best wel heel veel. En uh, uh, ja, dat betekent ook best wel veel reizen. Hè. Dus uh, veel met het vliegtuig of met de auto heen en weer. En, uh, en is dat dan uh, voor je lol in je, in je vrije tijd of is dat dan voor je werk? Ja, dat, dat zit helemaal door elkaar heen. Dus dat is ook heel moeilijk uit te leggen aan oh, mensen eromheen. Dus uh, privéwind hm. sport ik ook nog gewoon met familie, maar vaak is het wel voor werk. Dus we zitten er altijd wel met een reden omdat we leuke content kunnen maken of op onze website of in ons magazine. Filmpjes bijvoorbeeld. Ja, we maken heel veel live reports ook. Dus dat betekent dat uh, als we op een bestemming zijn, we een filmpje van 2,5, 3 minuten maken over hoe de condities zijn op de bestemming. En uh, ja, dat, dat kost bijna een dag om te filmen, om, om 2,5 minuten materiaal te maken. Dus uh, ja, je bent redelijk druk als je op bestemming bent. Ja. En wanneer ga jij weer de piste op? Um, volgens mij over ongeveer een week ga ik naar Oostenrijk en dan uh, ja, ook niet rustig op één bestemming blijven, maar dan echt rondreizen. Uh, iedere dag uh, een nieuwe bestemming. Ja, skiën of snowboarden of, of allebei? Uh, ik ski vooral. En Langlauven? Ik heb het al wel één of twee keer gedaan, maar dat is echt wel een, um, een, een niche-sport die voor ons niet super interessant is. Veel heel veel Nederlanders toch echt gewoon lekker een weekje gaan skiën. Ja, en, en, en dat is ook wel iets, ja, ik weet niet waarom dat is, maar iets uh, voor mensen die iets ouder zijn, toch? Vaak. Ja, ja dat kleeft ja. er wel aan, absoluut. Dus ja. Het is ook een heel erg rustig sport. Ja. En, dat, um, en het is, uh, het is makkelijk ja. en een stuk ongevaarlijker ook, toch? Ik denk dat het langhaven absoluut wel een stuk onvervaardig is, misschien ja, qua Het brusen. zal daarom zijn. Maar uh, ja. ja, het is absoluut rustig. Martijn van Erp van Wintersporters.nl. Mag ik je bedanken? Graag gedaan. Doeg! Dank je. My in de water van Yves en Manu. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even okay. al kijken, alsjeblieft. Even deze kant allemaal, alsjeblieft. De koninklijke familie is ook op wintersport... en gisteren uitgebreid door de pers gefotografeerd... in het Oostenrijkse leg. Nerel daarvoor wil de familie tijdens de skivakantie... met rust gelaten worden...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 In het Oostenrijkse Alpendorp Lech hebben talrijke fotografen uit Nederland en andere landen opnieuw heel wat negatief geschoten op de koninklijke familie. Kunt u misschien aan die andere kant? Op? Dat is achtergrond ja. mooier. Dank u. Middelpunt was de jonge prins Willem-Alexander. Kunnen Wil je dan nou één keer naar de midden kijken? Mijn tijd? Wacht, oh. lappen. Toen het poseren hen verveelde, begonnen de kinderen van Drakenstein de fotografen met sneeuwballen te bekopen. Even met de voorkijkersprijs. We deden niet zo'n links als ja. Maria, ja.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 Als ik het zie, vind ik dat leuk. We ja? zien er gezellig en blij uit. Dus ja, geen probleem. Echt een echte happy family. Ja, vind ik wel leuk. <laughs> ja. ja, Esther, want wat, wat heeft het voor een functie, zo'n foto? Als we het toch al weten. Ze gaan elk jaar weer in wintersporten, dus ja...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 uh, ze, ze, ze, zij vierden altijd win, wintersport in leg en ook nu nog, ja. nog, nog, nog steeds. Daar blijven ze gewoon bij. Ja. Ja. En er is ook al, in de zomer, is er ook een moment hè, dat ze dat ja. foto's gemaakt hebben. Ja. Ook aan het begin van de vakantie? Ja, dat, dat, dat is een beetje wisselend. Het kan of, uh, dat het, of nog, in, nog, nog in Wassenaar dus, uh, of in Tafonelle, waar uh, Beatrix een vakantiehuis heeft. En uh, uh, afgelopen, uh, voor de kerst, was er ook al een fotosessie in Argentinië.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 ja, om iets anders te maken. Ja, en is het jou gelukt om, uh, om een ander beeld te maken dan de anderen? Of kan je dat, dat nog niet verder? Ik heb nog niet bij anderen uh, gekeken wat voor beelden ze hadden, maar dat hoop ik wel, ja. Ja. En heb je nog... Ja, ik heb nog uh, dingetjes gemaakt met de pers erbij en zo, dus uh, uh, de bezige fotografen ja, uh, concentreren zich alleen maar op de ranjes. Ja.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 dat was de, de man ja. die met was? De vriend was. die met Fries aan skiën was. Uh, ze heeft ook uh, hem getroost. Hè, dat, dat vertelde uh, de moeder van Florian... toen vor, vorig jaar tegen de Oostenrijkse televisie. Nee, nee ik denk dat ze... Nee, ze is, ja, leg zal altijd bij haar blijven. Ja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 Julia en Bernd gingen vaak, vaak skiën in het, in het nabijgelegen St. Anton. En uh, zo zei, tijdens een, een skitocht zijn ze bij leg, leg terechtgekomen... Terecht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 Lodelijk liedje uit 1971, Joy to the World van Tree Dog Night. We zeggen de wintersport vaarwel en gaan het over iets heel anders hebben. Acht jaar geleden gooide Ellen Mookhoek haar leven om. Ze ruilde haar kantoorbaan in voor een grote moestuin. En nu eet ze bijna alles uit de natuur. Van zelfgeschoten vlees tot wilde vruchten. Ze vertelde erover in Dit is de Dag en zometeen het gesprek. Ik wil graag van u weten hoe dicht staat u bij de natuur... Weet u wat u eet? Vindt u dat belangrijk of kan u dit helemaal niks schelen? Ziet u wel eens een bos? Wat is natuurbeleving voor u? Is dat planet Earth kijken of bergwandelen? Deel uw verhaal. Hoe dicht staat u bij de natuur? Hashtag ditisdenacht op Twitter. Mail naar nacht@eo.nl of bel 0800-1121.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 She come home. Mercy only asked that she be left alone. Father thought about her every day, but he knew To know The family tree Will always Grow Father down to son Mother to daughter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 New World Sun en Sweet Grace en zojuist Venice en The Family Tree. Weg met die kantoorbaan, zelfvoorzienend, dat wilde Ellen Mookhoek worden. En nu heeft ze een grote moestuin en jaagt ze. En zo overleeft ze. Ze vertelde haar verhaal in Dit is de Dag aan Elsbeth Gutteke. Melk en honing. Alles over eten en drinken.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 Um, en dan als we daar een beetje buiten, uh, buiten het, zeg maar, het echte stedelijke centrum uh, bent, dan zijn er allerlei plekken waar, gewoon, uh, waar je kan uh, forageren. En wat, wat haal je uit de natuur dan om te eten? Um, ja, heel veel. Maar ik uh, forageer vooral in de buurt van... Uh, ik heb een volkstuin aan de rand van Amsterdam. En daar in de buurt is allerlei groen... Uh, waar zeg maar, niet te veel honden komen, want dat is natuurlijk wel een ja. ding in de stad. Je moet wel even kijken...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 dat, dat, dat sommige mensen daar net nodige onbegrip op hebben geregeld. Ja, inderdaad. Zeg maar, ik heb een nieuwsbrief en daar lezen ja, mensen die mijn dingen interessant vinden en die graag mee willen met mijn wandelingen of meedoen aan mijn cursussen, die abonneren zich daarop. En een aantal daarvan had inderdaad echt zoiets van, wat maak jij me nou? Nou, alsof ik ze persoonlijk beledigd had en dat vind ik ja, wel vervelend. En hoe kwam dat dan? Omdat jagen heeft een ik, slechte reputatie? Nou, ik weet niet precies, want ik heb me met een aantal mensen wel even heen en weer ge-maild. Ge maar ja, over het e-mail is het toch vrij lastig, want het is volgens mij een heel gevoelig, uh, gevoelig onderwerp. Uh, zeg maar, vlees eten en het doden van dieren wordt heel erg uh, gescheiden.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 En dan schiet je en dan zie je dus wat er gebeurt. En dan loop je daar naartoe en haal je hem op. En als hij in het water valt, dan kan het door een hond. Maar in principe is het, het idee dat je het zelf Zo toch goed. even gaat... Ja. Elsbert Schutteke in gesprek met Ellen Mookhoek... die grotendeels dus zelfvoorzienend leeft. Lijkt u dat ook wel wat? Of moet u hier niet aan denken? Ik ben benieuwd hoe dicht staat u bij de natuur. Zou u bijvoorbeeld ook wel eens alleen een maand in een bos willen leven? Zou u weten te overleven... Ik moet denken aan Into the Wild, waarin een jongen gaat uh, overleven in Alaska. Helemaal in zijn eentje. Hij laat alles los. Zou u zoiets kunnen? Zoekt u misschien bewust de natuur op tijdens vakanties? Of gaat u in uw vrije tijd regelmatig naar het bos? En wat doet het dan met u? Hoe is dat voor u? Kortom, hoe dicht staat u bij de natuur? Deel uw verhaal via Twitter: hashtag DitIsDenacht of ditisdenacht. Stuur een mail: nacht.eo.nl of bel 0800 1121.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 Jump the face. Is de nacht. Dream and More Than Words uit 1991 en daarvoor Lost van Jonathan Jeremiah. Zometeen zijn we terug met weer een heel nieuw vers uur Dit Is De Nacht... met heel veel goede muziek en ook focus op de wereld. Komt er straks ook aan. Dat duurt nog even, maar het komt eraan. Dus blijf luisteren. We sluiten af met Chris Berry en Flower Empty Tree. Tot zometeen.